4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Syrische opstandelingen zijn niet bereid om zwart op wit te garanderen dat ze dinsdag de wapens neerleggen. Het regime van president Assad had zo'n garantie geëist. als voorwaarde voor het terugtrekken van troepen uit Syrische steden. De afgelopen week bereikte VN-gezant Kofi Annan een akkoord over een wapenstilstand. die zou dinsdag ingaan. Vandaag stelden de Syrische autoriteiten de schriftelijke garantie als extra voorwaarde voor het bestand. De rebellen zeggen die niet te accepteren... omdat ze het regime van president Assad niet erkennen. Noord-Korea is een derde ondergrondse kernproef aan het voorbereiden. Dat melden media in Zuid-Korea. De vorige twee atoomproeven waren in 2006 en 2009 in het noordoosten van Noord-Korea. Volgens de zegslieden zijn de voorbereidende werkzaamheden nu ook in dit gebied. De lange afstandsraket die deze maand wordt gelanceerd... is vandaag op het lanceerplatform in positie gebracht... De raket moet de komende week een satelliet in de ruimte brengen... ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Kim Il-sung... de stichter van de communistische staat Noord-Korea. In Aalburg is vanochtend vroeg een onbekende chauffeur een huis binnengereden. Waarschijnlijk is hij of zij op de dijk de macht over het stuur kwijtgeraakt... en vervolgens van het talutgeraf gereden. De bewoners schrokken wakker van de knal. Toen ze beneden kwamen stond de kamer vol rook van de airbag... De kniplichten van de auto stonden nog aan en er was harder housemuziek te horen, maar de bestuurder was er vandoor gegaan. De oud-voorzitter van het landelijk actiecomité scholieren, Siewert van Linden, gaat een club van 500 jongeren oprichten die invloed moet gaan uitoefenen op het beleid van politieke partijen. Volgens het plan van van Linden worden de jongeren lid van zowel de VVD als het CDA en de PVDA. Op partijcongressen probeert de groep standpunten over onder meer onderwijs, pensioenen en huren aangenomen te krijgen. Het weer. Vanavond en vannacht regen. De wind neemt in kracht toe. Morgen het grootste deel van de dag grijs en regenachtig. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Nee, kijk naar de laatste spannende... Bleef oh! nou ja, Beleef nu de ontknoop. Yeah!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 Wakkerdier feliciteert de Plus Supermarkt met de overstap naar vrije uitloop-eieren. En hoopt dat andere supermarkten dit goede voorbeeld volgen. Meer weten, kijk op Wakkerdier.nl. Er worden weer prijzen uitgereikt. Juryvoorzitter Jan Mulder maakt de winnaar bekend van de Volkskant Beeldende Kunstprijs. Live in Kunst op tv. Vanavond iets na 6 uur op Nederland 2.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 Vier minuten over vier, We bent weer terug bij het derde uur van Langs de Lijn. We kunnen niet wachten, we willen Gio horen Parijs, Roubaix, Bonen, Boom en al die anderen. Bonen is in ieder geval dat stukje voorbij waar Henny Kuiper ooit lekker eet. Waar hij ooit in dat gat reed. En toen daar hulpeloos stond te klappen om een nieuw wiel, om een nieuwe fiets. Uiteindelijk toch Parijs-Roubaix won. Maar Bonen is daar in ieder geval goed doorheen, want hij zit weer op de asfaltweg. 6,6 kilometer nog te rijden. Het verschil loopt alleen maar op. 1 minuut en 35 seconden voor deze hulk uit de mol. Voor deze Belg die ongelooflijk hard fietste over de kasseien en over de gewone weg. Op het puntje van zijn zadel zit hij. hij ble blijft geconcentreerd rijden. Kijk nu heel even opzij. Een beetje schuin in de richting van de cameraman. Maar ik denk ook wel dat hij even de weg afkeek om te kijken of de achtervolgers dichterbij kwamen. Want er zijn nog achtervolgers met een Nederlander. Hoe ver zitten ze, ze was? Op 1 minuut, seconden de kassaier van hem. Lars Boom zit daarbij. Alessandro Ballan heeft hij mee. En Juan Antonio Fletcher. En ik kijk even achterom op die kassaier. kan nu even, want we rijden het S-bochtje door. En er is die Binnenkant geasfalteerd en dan zie ik daar in de vette niet alleen Turgo aankomen, maar ook Nicky Terpstra aankomen. Die zit er dus ook nog redelijk bij, maar Turgo rijdt nu toch een beetje weg daar van Nicky Terpstra. Maar dat gaat dus ook niet om de tweede, derde of vierde plaats. Dat gaat momenteel op plaats vijf en zes. Lars Boom naar de andere kant van de kasseien De rechterkant toe, de laatste echte strook van deze parijs Robert Ballant en fletsen gaan met hem mee. En zo zien ze het spandoek dat deze kasseistrook nummertje 2 er bijna op zit. Ballan en Fletcher links van de kassei op het asfalt. Boom rechts van de kassei. Nu hij ook weer naar de linkerkant toe. Deze strook zit er voor hen op. Wij draaien ook naar links en ik kijk achterom. Nou, ik Denk dat het een seconde of 15 is naar Nicky Terpstra toe. Lars Boom hoeft geen bidon van de verzorger die hier staat. Die wijst hij af. En ze weten dat 1 minuut en 30 seconden hiervoor Tom op weg is naar weer een overwinning in parijs Robert. Bart Voskamp, Tom Bone, er staat geen maat meer op. En dan de drie daarachter. Eh, er zal voor Boom toch veel aangelegen zijn. Eh, hoe mooi ook koos is om toch ook op dat podium te komen, hè? Ja, hij, hij heeft een goede sprint. Maar wat is het waard naar nou, een wedstrijd van, van, van dit kaliber... En, uh, en alles wat hij heeft gegeven? Ik... ik, ik, ik. Ik denk dat Balan iets rapper zou kunnen zijn. Maar dan zou die Fletcher moeten kunnen kloppen. Dus het podium is haalbaar. Het podium is haalbaar. We zijn het al eerder. Dan hebben we echt wel zijn doorbraak. Met Terpstra daarachter. Kunnen we wat dat betreft zeggen. Wel weer een, een beetje verheugende dag voor Nels Wielrennen. Want we hebben het wel heel veel over anderen moeten hebben. We hebben het heel veel over anderen moeten hebben. En uh, oké okay, we, we rijden niet voor de overwinning uh, Nederland. Maar we rijden wel uh, zeer kort achter En we rijden op het podium. Dus uh, we mogen vandaag absoluut niet klagen. Het ziet er goed uit. En uh, nou goed hierna krijgen we de andere Klassiekers, en dan uh, is er een, andere, een ander soort renner weer aan de beurt. Ja, nog even over deze winnaar dan op deze bonen. In deze weken staat geen enkele maat. We kunnen alleen maar heel heel diep ons hoed afnemen. Ja, dat is de vierde op rij. E3-prijs gent Wever, een ronde van vlaanderen prijs Robert Vier ja. keer achter elkaar uh, zo'n topwedstrijd. Uh, dat is gewoon uniek. Is uniek. En dat unieke moment gaan we natuurlijk graag meemaken, Sebastiaan en Gio, want het unieke moment is aanstaande, Zeker, 4,6 kilometer nog voor Tom Boone. Anderhalve minuut is de voorsprong die hij heeft op die drie achtervolgers. Op Balan, Fletcher en Lars Boom. En inderdaad, wat Bart al zei, de E3-prijswinner Gent-Wevelgem de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat is nog nooit iemand eerder achter elkaar in één seizoen gelukt. Dus Lars Boom gaat ook op dat gebied iets unieks presteren. Terwijl hij dan ook de tweede man is in de geschiedenis. Die vier keer Parijs-Roubaix wint samen met Roger de Vlaming. Ja, eigenlijk staat er geen maat meer op deze Larsboom. Je ziet het al aan Wilfried Peters, de ploegleider daar in de auto, die eventjes zo'n gebaar maakt van, jongen, je hebt het op zak, je hebt het binnen. Je kunt nu gewoon gaan genieten van deze laatste vier kilometer. Want die andere, die drie, zit op anderhalve minuut. En wat hebben ze dat gevoel al vaak gehad, hè? Die ploeg van Peters en natuurlijk ook de ploeg van Patrick Lefevre, die we ergens straks langs de kant van de weg zagen, staan op een van de stroken met zoveel winnaars. En nu komt er weer een zegen bij. Eén minuut en en 35 seconden is het verschil op 5 kilometer van de aankomst. De achterstand van Lars Boom die hier voor ons rijdt met fletsja en Ballan. En ik draai me om. Ja, dit is nog maar een seconde of tien hoor. Naar Turgo en Terpstra. Dus wie weet kan Terpstra nog mee gaan doen voor een ereplaats. En anders gaat de strijd om plaats 2 tussen Juan Antonio Fletchia, Lars Boom en Alessandro Ballan. I'm halve kilometer nog voor Tom Bonen. Hij begint al een beetje met zijn hoofd te schudden. Van, ik kan het gewoon niet geloven wat er hier gebeurt. Ligt weer ontspannen daar over dat stuur. En die naam Patrick Lefevere werd net al genoemd. Ik sprak hem van de week en vroeg hem toen. Wat was nou de grootste renner die jij ooit hebt meegemaakt? Is dat Johan Museeuw of is dat toch Tom Bonen geweest? Toen schudde hij een beetje zijn hoofd. En hij zegt, ja, als Tom Bonen hier wint, dan is hij natuurlijk recordhouder. Want Museeuw heeft hem maar drie keer gewonnen. Museeuw kan hem ook nooit meer gaan winnen. Dus die kan hem nooit voorbij. Maar hij kon maar moeilijk kiezen. Maar wat is dit een geweldenaar. Deze Tom Bonen heeft hoogtepunten gekend in zijn carrière. Hij heeft ook dieptepunten gekend in zijn carrière. Maar hij is er nog steeds op 31-jarige leeftijd. Nog 2,9 kilometer voor hem. Hij ruikt de wielenbaan. Hij ligt meer dan een kilometer voor op Lars Boom, Juan Antonio Fletcher en Alessandro Ballan. En het ziet er toch steeds meer en meer naar uit dat Nicky Terpstra en Turgo daar nog naartoe gaan rijden. Wij moeten nu achter Terpstra gaan zitten. Dit is nog maar een Seconde of zeven. Het verschil tussen het groepje Boom en Nikki Terpstra en Truggo. 1 minuut en 32 seconden, 2,3 kilometer nog. Hij is nu in die straten van Roubaix. Ja, een beetje die buitenwijk waar dat stadion ligt. En dan uh, maakt hij ook nog een gebaarje met zijn vinger in de richting van de cameraman van het is binnen. Kijk eens even wat ik hier aan het doen ben. Ik ben geschiedenis aan het schrijven. Tom Bonen, nog 2 kilometer voor hem. En dan uh, mag hij hier die wielenbaan oprijden. Wat een prachtige aankomst moet dat zijn. Voor een Wat moet dat een adrenaline stoot geven voor zo'n man die alleen het stadion binnenkomt. En dan toegejuicht door die honderden duizenden mensen die hier toch nog verzameld zijn hier in Roubaix op die wielerbaan. Ze staan ook op de weg daar bij Tom Bonen En daarachter komen die twee er nog bij, bij die drie achtervolgers. In de laatste drie kilometer, ja ze blijven een beetje hangen. Nicky Terpstra en Turgo blijven een beetje hangen op een seconde 7-8. Achter Balan, Fletcha en Lars Boom. Dat zijn dus de drie die nog steeds om de tweede plaats. Wallan die het even probeerde net. Boom die countert. Fletcher daar nu in derde positie. Daar zit de gang nu net weer iets beter in dan bij Turgo en bij Nicky Terfstra. Dat zijn de achtervolgers. Maar het draait allemaal om die ene man op weg naar de wielerbaan. Tom Bonen. Laatste kilometer voor Tom Bonen en dan komt hij daar van die kasseistrook af. En dan draait hij daar dat parkeerterrein op achter de wielerbaan in Roubaix. De velodroom, de klassieke baan waar al die grote kampioenen, al die grote winnaars van Parijs-Roubaix... Binnen zijn gekomen. En dan zometeen maakt hij dat bochtje naar rechts nog eventjes. En dan maakt hij die slinger naar rechts en komt hij op die wielerbaan. En dan barst hier natuurlijk die orkaan van geluid los. Hoor maar eens hoor, daar komt hij op de wielerbaan. En Roubaix komt die binnen. En dan heeft hij nog uh, anderhalf rondje te rijden. Tom Bonen, hij gaat koninklijk alleen op weg naar de overwinning hier in Parijs. Roubaix. ik ga er maar gewoon even bij staan. Dan kunnen we hem de hele baan zien afrijden. Tom Bonen, uh, de bel krijgt hij voor de laatste ronde. Hij begint... Nu wel de juiste! handje gaat omhoog in de richting van de tribune waar wij ook zitten. Waar die ongetwijfeld mensen heeft zitten die kijken naar zijn overwinning. Mensen die hij heeft meegenomen, mensen die hij kent. Natuurlijk ook zijn supporters. De Vlaamse vlaggen, de Belgische vlaggen. We zien ze daar overal. En dan komt hij weer af op de ingang van het stadion. En daar is nog steeds niemand aangekomen. Anderhalve minuut is het verschil met de achtervolgers. Daar komt Tom Wonen. Laatste bocht voor hem. Laatste bocht. Hij kan gewoon uitbollen in de richting van de streep. En dan heeft heeft hij de vierde binnen, de vierde Parijs-Roubaix voor Tom Bonen. Houdt nu al de benen min of meer stil. Dan moet je mee oppassen, Tom op de wielerbaan. Benen stil houden is nooit handig in de bocht. Maar hij komt dan over die streep. Vier vingers omhoog. Chapeau, diepe buiging voor Tom Bonen. Hij pakt hier de overwinning in Parijs-Roubaix. De strijd om de tweede plaats gaat tussen Balan, Boom en Fletcher. Want als zij niet meer stil gaan vallen gaan Turgo en Terpstra daar niet bij komen. Zij ook op weg naar de ingang van de wielenbaan. Zitten inmiddels op de laatste kilometer. Hebben dat laatste strookje gehad. En zullen zo aanstonds de wielenbaan gaan oprijden Gio. Ja ze zullen nog een beetje moeten uitkijken. Ook natuurlijk dat die achtervolgers er niet bij komen. Want als echte baansprinters gaan ze nu al naar elkaar kijken voordat ze de baan opgaan. Het is Lars Boom die daar als eerste het bochtje doordraait, Dan Fletcher in het tweede wiel en dan Balland daarachter. Anderhalve ronde nog te rijden terwijl Tom Bonen inmiddels in de armen valt van de ploegleiding daar bij Omega Pharma Quickstep. En die twee achtervolgers, ja ze zijn er bijna hoor. Ik zie daar Nicky Terfstra die daar toch wel heel erg dicht bij je gekomen is. En dan maar eens even kijken met Turgot. Boom op kop van het drietal. Hij kan de benen niet stilhouden hier. En daar komt Terfstra. Terfstra die misschien wel voor een dubbel wil. Voor een eend. Twee. Het zou toch wat zijn. Terpstra die de baanervaring meeneemt. Sluit nu aan bij uh, Alessandro Ballan. Boom die laat uh, keurig even alles naar boven gaan. Daar kan Terpstra onderdoor komen. En dan is het Lars Boom die aan lijkt te gaan aan de overkant van de baan. Terpstra aan het wiel. Fletcher daar dan weer uh, achter. Turgo die er overheen komt. Turgo, Turgo die probeert daar te versnellen. Maar die wordt opgevangen door Fletcher. Nee, Boom die laat lopen. Boom weet dat er geen podiumplek voor hem in zit. Dat is jammer voor Terpstra ook niet. Het gaat tussen Fletcher en Turgo... Om de tweede plek of komt Balland er nog overheen? Het is uh, Turgo lijkt het wel of toch Balland. Het is Balan die op de tweede plek finish. voor Turgot. Dan is het Fletcher, dan is het Terpstra en dan Lars Boom die nu over de finish komt. Hij is helemaal moe gestreden. Maar ik moet eerlijk zeggen, Lars Boom heeft hier laten zien dat hij een klassieker renner is. Die het de komende jaren nog kan gaan maken. Zeker in deze klassieker, misschien in de ronde van Vlaanderen. Maar parijs roubaix is toch wel zijn koers. Maar vandaag moesten ze allemaal een diepe buiging maken voor één man. Voor de man die voor de vierde keer parijs roubaix won, Tom Bonen. Wij gaan er zo uitgebreid over napraten hier in de studio natuurlijk met Bart Voskamp. Maar we gaan eerst even de eindstand bij het hockey ophalen. Tim Steens, eh, Amsterdam Bloemendaal. We verlieten je bij 3-1 met nog een minuutje of acht. Tim Steens, horen wij jou. Tim Steens is blijkbaar weggevallen. Nou, dan gaan wij hier praten en dan houdt hij die einduitslag van ons te goed. gaat zo wel komen als de lijnen met Rotterdam hersteld zijn. Bart, hebben we Tim Steens? Nee, die hebben we niet. Bart Voskamp. Dan gaan wij praten over... Uh, die, eerst maar even uh, ja, die, die Bonen. We kunnen er van alles over zeggen. Maar het is een, een ongelofelijke renner hè, wat hij hier laat zien. Ja, als, als, als sportliefhebber of, of wielerliefhebber... ik denk dat iedereen die dit gezien heeft... dat hij er alleen maar gewoon zijn petje vooraf kan zetten. Wat, wat hij presteert is gewoon, uh, is gewoon door de laatste jaren niet gepresteerd. En, en uh, dan hebben we het altijd over moraal en allerlei dingen. De man is een paar jaar geweldig geweest. Hij is ook een paar jaar eigenlijk een beetje weg geweest. Dat hij toch, toch, toch wat, wat moeizamer... Is dit nog een keer zo'n zo zo laatste 1, 2 seizoenen... waarin hij nog één keer laat zien wat hij allemaal kan... en alles bij elkaar kan rapen, zeg maar? Nou, hij was natuurlijk, toen hij overkwam, toen was hij geloof ik 20. Toen reed hij uh, in de ploeg van Armstrong en toen was hij al gelijk heel goed. En toen is hij ook een aantal jaar heel goed geweest. En dan heeft hij toch ergens misschien een stukje gemist. Hij is toen nou, toch wat feestjes bezocht, uh, ja. dingen gedaan die wat andere, andere jongeren ook doen. Nou, daar is hij natuurlijk voor flink voor bestraft en uh, daar is hij wijzer van geworden. Dus ik denk dat hem dat juist sterker maakt. En hij is rustiger geworden en dit smaakt gewoon aan meer. En hij is, hij is geloof ik net 30 dus, ja. uh, of net boven de 30. Die dus gaat wel even mee. En als je hem de laatste kilometers zag, uh, ja, dat kan dan ook niet anders meer maar in soort totale ontspanning, rust en, en manier waarop... Maar, maar 55 kilometer voor de streep weggaan met een ploeggenoot... En, en 53 op koep rijden. Ja, maar je, je moet het maar doen. Kijk, we begonnen natuurlijk een poosje geleden te praten over... van ja, dit is misschien wel, kan een hele domme zet zijn. Wij voelden zijn benen niet. En dat je dit volhoudt en tot het einde doorrijdt. En dan ja. pas op de laatste 5 kilometer krijg je het besef van... ja, dit is gewoon, uh, dit is gewoon uniek en ik ga dit gewoon doen. We gaan eerst eens even naar Gio Lippens, de top 10 eh, ophalen. Gio, met dus wel Nederlanders, maar geen podium helaas, hè? Nee, geen podiumplekken, want uh, Terpstra die redde het niet. Uh, Lars Boom die liet uh, de sprint maar helemaal lopen. Die was uh, moe gestreden. Zojuist zagen we trouwens weer een achtervolgende groep binnenkomen. Daar werd het sprintje gewonnen door Tossato. En ik meldde net dat Balan Turco nog net voorbij zou zijn gegaan op de streep. Maar we kregen net de fotofinish te zien. Ja, het is denk ik een tiende millimeter. Meer zal het niet zijn geweest, maar het was toch Turco voor Balan. En dat betekent dat Turgo dus tweede wordt. Een Fransman tweede in Parijs-Roubaix. Dat is in ieder geval knap. En dat Alessandro Ballan, de voormalige wereldkampioen, op de derde plek eindigt. Uh, nou, daar hebben we in ieder geval een behoorlijke groep mensen hebben we nu binnen. We zien nu ook Chavanel die over de streep komt. Uh, Sylvain Chavanel die toch door die lekke band naar achter werd geworpen. Want anders had ik het nog wel eens willen zien wat er allemaal gebeurde daar. In die achtervolging op Tom Bonen. Want dan had Terpstra ook nog een keer een maatje. Gehad, die de zaak daar ook nog eens een keer vakkundig had kunnen afstoppen. Nou, Chavanel dus nu ook over de streep. Iedereen is uh, wel zo'n beetje binnen van belang. We zien daar ook uh, Charlingi in de vechten aankomen. Die gaat nu ook uh, de laatste anderhalve ronde rijden over de wielerbaan. Betekent toch wel dat ze met Rabobank, want Wijnans zat in die eerste achtervolgende groep. Dat ze in ieder geval met drie man uh, behoorlijk in de top van het uh, klassement uh, zijn gekomen hier. In deze Parijs-Roubaix. En uh, we gaan nu even gauw naar Steven Dalenbouw. En die staat ergens daar op het middenrijd met Lars Boom natuurlijk. Met Lars Boom inderdaad, Lars. Want was jij ontzettend sterk vandaag, zeg. Ja, dankjewel. Met wat gevoel sta je hier vervolgens? Ja, to, ja, wel een heel mooi koers gereden, maar wel een beetje teleurgesteld. Te helemaal... Juist omdat je zo sterk was? Uh, ja, en ik rijd net lek voor de, voor de strook uh, 5. En ik, kom, ik kom net terug. Uh, net net vanaf we die strook opdraaien eigenlijk. Uh, ik hang gewoon me goed mee, alleen dat kost misschien net de kracht die uh, je ja, in de sprint nodig hebt... ...om alleen weg te blijven, zeg maar. Ja. En dan spring je vervolgens weer weg, meteen nadat je...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 ja, wat ik al zeg, natuurlijk ook om het terug. En, uh, ik kom op kop de, de baan op de wou eigenlijk niet. Maar ja, je, moet, je moet toch een beetje blijven rijden om uh, proberen toch uh, ja, sowieso het podium te rijden, denk ik. En, uh, dat was jammer. Is het een bevestiging voor jou? Ja, ik denk het wel. Ik heb gewoon wat pech gehad richting, uh, richting Vlaanderen dat ik die voor- of tot ontsteking krijg.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 Knappe koers. Lars dankjewel. Terug aan jou Geo. Ja, want hier komen nog steeds mannen over de streep. Tom Lezer, die hier ook nog in de achtervolgende groep zit. Die hier ook over de finish komt. Er ook wel knap dat hij ook nog tot in de finale in elk geval is meegegaan. Ik heb nog even de uitslag voor u. De eerste twaalf, Tom Boon op de eerste plek. Turgodes, tweede, Ballan, derde, dan Fletcher, vierde. Terpstra op 5, Boom op zes. Daarachter Tossato, die het sprintje wint van de achtervolgers. Voor Hemen van Summeren, Wijnans, Paulini en Lada Daar heeft hij de eerste twaalf van deze parijs roubaix Maar eigenlijk, het klinkt misschien stom, maar er telde maar één man. En dat was Tom Bone. Geweldig wat hij deed. Gaan wij hier verder in de studio praten. Bart Volskan over Tom Bohnen hebben wij al zoveel gehad. Dat gaan we nu elkaar nu even besparen. We gaan toch even naar die Nederlanders. Boom hoorden we net. Zei jij ook wel een tikje teleurgesteld. Op een ongelukkig moment even. Uh, dat zijn misschien net die meters. Uh, ik wil er ook even Terpstra naar voren halen. Hier, want die wordt vijfde uiteindelijk ook. Uh, heeft natuurlijk in dienst moeten rijden van. Is dat een jongen? Want met Boom zeggen wij. Ja die kan dit soort koersen op een dag. Natuurlijk misschien eens gaan winnen. Is Terpstra ook een man die dit zou kunnen winnen in de toekomst? Ter terpstra? Die is denk ik wat, wat minder explosief. Maar wat hij als voordeel heeft, en dat heeft die liet hij in drog, zien. dat hij op een gegeven moment kapot gaat en dan toch blijft rijden. En je ziet hem in de finale toch weer meedoen voor de, voor de eerste prijzen. Dus dat betekent ja. dat hij geschikt is voor de langere wedstrijden. En hij is ook nog niet zo oud. Dus dat, dat zijn wel de speerpunten voor dit soort wedstrijden. Nou ja, lang, en uh, Langeveld die heeft pech gehad. Anders had ik het hier ook nog willen zien. Dan hadden we misschien drie man uh, in de eerste tien gehad. Ja, dus wat dat betreft moeten wij met het Nederlands wielrennen... vandaag uh, is een beetje tevreden zijn. Omdat we zeggen, we hebben weer renners die in de finale in ieder geval zichtbaar uh, niet niet alleen hoorbaar, maar nu ook zichtbaar in beeld meedoen. Hè? Ja, en ze draaien nog een paar jaar mee, dus uh, ik, heb, ik, ik, ik ben hier heel tevreden over. Ik, ik heb genoten van deze wedstrijd. Kan de Rabobouw-ploeg al in zijn totaliteit tevreden zijn na deze koers? Tot nu toe konden ze niet zo tevreden zijn. Kunnen ze een keer tevreden zijn nu? Nou, nou vandaag mogen ze natuurlijk tevreden zijn, maar over de hele linie... Mag, mag, mogen ze natuurlijk nog niet tevreden zijn. Het jaar is weliswaar nog lang. Uh, hoogtepunt als Tour de France, uh, dat moet allemaal nog komen. En daar, daar wordt uh, zo'n ploeg op afgerekend. Maar het voorjaar is zeker niet succesvol. Maar wel een lichtpuntje in ieder geval uh, nu met uh, Boom. Oké, okay, we gaan weer even snel naar Steven Dalebout... want die heeft die man die vijfde werd bij zich staan, Nicky Terfstra. Nicky Terfstra, ja, nou ja bij zich zitten meer als een, als een mijnwerker... zoals de renners naar parijs roubaix eruit zien. Nicky, je kwam uh, van de fiets af en ja, je moest echt even ter aarde. Ja, ik had de hele tijd in de achtervolging... Uh... Gereden, want die drie mannen, ja, dat was het groepje tof op het podium. Dus ik heb alles, alles gegeven om met die mannen te komen. En op het moment dat ik aansluit, moeten we tegen gaan sprinten. Dus, uh... Moest je heel diep, hier op de baan? Ja, ik, ik kon bijna niet meer uh, op mijn pedalen staan... Uh. Ik over de finish kwam. Man, zullen We zullen wel even 60 kilometer terug. Op het moment dat je met de met bonen uh, aan kop van de, van de wedstrijd komt. Kun je vertellen jouw verhaal van wat daar gebeurt? Ja, Tom reed weg met een groepje. En eh. Uh, vier man of zo. Ja, ik zag gewoon dat het een mooie groepje was. Maar. Ja, Tom was wel alleen natuurlijk.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 Even passen. Maar ja, gelukkig was Tom zo sterk dat hij het vol kon houden tot springen. Eh, uh, finish. Gaf hij op dat moment al aan dat hij heel sterk was? Want ja, het is 60 kilometer voor de aankomst. Hè? Het is wel hard hier, daar hoef je niks meer te zeggen. Ik, eh, uh, ja. gewoon veel halen. Ja, wat een, uh, wat een enorme sportman is Tom Bonen. Ja. Het is echt uh, de grootste prestatie wat er vandaag is. Hè. Jij bent al ploegennoot ploeggenoot van hem. Je bent zelf ook in een, in een grootste vorm. Um, met wat voor gevoel zit je hier dan met die vijfde plek achter jouw naam? Ja, blij. Vijfde is heel mooi natuurlijk. Ik kom dicht bij het podium. Maar uh, ja, gewoon uh, in de sprint op waren geklopt. Uh, mooi groepje, sterke mannen. Uh, ik heb een goede wedstrijd gereden. En, uh, en we winnen met de ploeg. En... Wat ja. een voorjaar hè, voor jullie ploeg. Ja, inderdaad. Het is, uh, het is echt ongelooflijk Dank je wel. Nou gaan we nu nog even een poging doen. Tim Steens, om jou weer te bereiken. Amsterdam Bloemendaal. Het is even geleden. Inmiddels het stond 3-1 met nog een minuut of zeven. En toen nam het wielrennen het over, zeg maar. Ja, precies. En toen wou ik even wat vertellen hoe, hoe het afgelopen was. Er viel de verbinding weg, maar die is er nu weer gelukkig. Nee, dus het is afgelopen, je zei het al. En, Bloem, en Bloemendaal heeft verloren. Uh, Amsterdam wint dus met 3-2. werd het uiteindelijk nog in de laatste minuut kreeg Bloemendaal nog een strafcorner. En die werd benut door Olmermeijer. Maar goed, dat hoeft allemaal niet meer. 3-2 wint Amsterdam dus in staat in de halve finale. Die wordt gespeeld met Pinksteren. Ja, en waar dat is, is nog niet bekend. Tegenstander ook nog niet. kan Rotterdam zijn. Want die moeten morgen nog een kwartfinale spelen tegen het Engelse East Grinstead. Morgen ook nog een andere finale tussen het Belgische Dragon en Reading, ook een club uit Engeland. En uh, vandaag, uh, voor deze wedstrijd, uh, plaatste UHC Hamburg. Oelenhorst Hamburg uh, plaatste zich al voor die halve finale... door met 7 1 van Biesten te winnen. UHC, de tweevoudige winnaar van die Euro Hockey League... staat dus ook in de halve finale, net zoals. Dus Amsterdam, dat wint met 3-2 van Bloemendaal. Oké, okay, dan gaan we ook weer eens even naar Theo Plachard. Pioniers tegen Kinheim, Theo, want het stond 0-6... en ineens stond het 5-6 inmiddels, hè? Ja, toen kregen pioniers de mogelijkheden om die voorsprongen te vergroten. Althans om dichterbij te komen in de vijfde en de zesde eending. De kansen waren er. Maar pas in de zevende inning om in wielertermen te blijven was het drop en erover voor pioniers. Eerst was het Blanco dankzij een fouten aangooi van de vierde liever van Kinheim Asjes. Die de gelijkmaker kon scoren en toen het fel betwiste zevende punt van Mark-Jan Moorman fel betwist door Kinheim. Het was moeilijk te zien op de thuisplaat of hij in of uit was. Maar het scheidsrechter besloot dat het punt geldig was 7-6. En in die zevende slagbeurt, want daar hebben we dat over, werd het zelfs 8-6. En dat is de stand die nu op het bord staat Twee mogelijkheden nog voor Kinheim in de achtste slagbeurt die ze moeten gaan benutten wilde ze deze wedstrijd alsnog een gunstig voorlopig geven. Voorlopig uh, is het uh, nu Pioniers met 8-6. Dat leidt. En wij gaan nog even snel naar Steven Dalebout in de Roubaix met uh, ploegleider bij je. Steven? Wilfried Peters, de ploegleider van, uh, van uh, Tom Bonen. Uh, ik had Kippenveld toen Tom Bonen hier stadion om Hoe zat het met u? Maar ik, uh, ik ben heel rustig geweest uh, tot de laatste kilometer natuurlijk. Het is dus heel lang uh, wanneer uh, een aanval plaats. 60 kilometer. We hadden wel rekening mee, mee gehouden dat het heel veel rugwind was. Dat de concurrentie ook uh, uh, hetzelfde gevoel had als van voor. Je misschien niet echt stilvallen, maar het is toch een serieus nummer. Ja, Wees we, we eerlijk, inderdaad, wind in de rug. Uh, Tom Boone is heel goed, dat had hij natuurlijk al lang aangetoond, maar 60 kilometer, dat is wel heel ver. Ja, dat zijn nogal zo'n uh, grote nummers geweest, maar dit was wel een van zijn grootste, denk ik. Uh, ik had een beetje kippenwel of een beetje angst toen uh, Terpstra loste van voor. Maar die heeft perfect afstoppingswerk uh, gemaakt achteraan en dat is ook een deel van de... Uh, ...van de overwinning wat Nicky gedaan heeft. En daarom ben ik blij dat, uh, uh, dat we het zo mooi kunnen afvangen hebben. Dit is de vierde van Tom in Parijs-Houbaix. Um, u met al uw ervaring kunt u inschatten, um, ook gezien de geschiedenis van alle wielrenners, alle Belgische wielrenners... alle Vlaamse wielrenners, op wat voor niveau hij zit. Ja, als je niveau ziet, als je ziet wat hij allemaal gewonnen heeft... de laatste vijf wedstrijden, de, de vier toppers heeft hij gewonnen... wat hij mee deed, om te winnen. Ja, als je dit nummer 4 komt, in, in, in alle boeken, denk ik, in alle legenden... als je dat allemaal doet, wereldkampioen worden... rondom Vlaanderen, parijs bij. na twee pechjaren staat er toch op zijn leeftijd. Hij is heel rustig, maar toch een grote meneer. In die finale, de laatste de, de vijf... 10 kilometer, zag je op het gezicht van Tom Boonen ook dat hij nou, durfde te genieten alvast. Wat, wat zei u tegen hem? Nou, ik heb nooit een zwak moment in zijn, in zijn ogen gezien. Dat vond ik al heel belangrijk. Maar als je voor de laatste twee kassijen stroken met een klein dipje zit, dan heb je het nog moeilijk. Maar wat hij daar gedaan heeft, uh, chapeau. En, uh, ik heb nooit een zwak moment gezien. Geen enkel moment. En heb ik heb gewoon gezegd, van, geniet van de laatste 10 kilometer. Ook de laatste strook, blijf op de kassijen. Geen enkel risico. Goeie afspraken gemaakt. In die elektrijheid, onmiddellijk aan de fiets, we waren alles voorbereid. En nu? Uh, ja, goed, het voorjaar was al enorm succesvol. Maar uh, ja, goed, dit deel is dan afgesloten. Een, een, een feestje vanavond neem ik aan. Nou, ik denk, uh, een, een overwinning als deze moet je zeker met champagne drinken. Maar dat doen we altijd gewoon een in interne kring is heel belangrijk. Gefeliciteerd. Dank je wel. Heel veel spelers. Grote meneer en champagne. Dan weet je dat een Vlaming natuurlijk de ronde, de Parijse Roubaix gewonnen Hij heeft. Prachtige overwinning. Dus voor Tom Bonin. Ik krijg nog even mij twee berichtjes voor de volledigheid. Schorel, Moswijk, Nederland, het vijfde punt. Ook wint met 6-2-6-2 van André Dijsselbloem tegen de Roemenen. was al beslist. En Manchester United wint met eh, 2-0 van de Queens Park Rangers. En dat betekent dat Manchester United zijn voorsprong vergroot in de Engelse Premier League. Staat nu acht punten voor Manchester City. Die moeten en kunnen gaan winnen. Maar dat moeten ze wel doen om vijf uur. Houden we u ook van op de hoogte. Uit bij Arsenal. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, twee minuten over half vijf. Hier is Jeroen De Syrische opstandelingen zijn niet bereid om zwart op wit te garanderen dat ze dinsdag de wapens neerleggen. Het regime van president Assad had zo'n garantie geëist als voorwaarde voor het ingaan van de wapenstilstand. Maar de rebellen accepteren dat niet omdat ze het regime van Assad niet herkennen. Noord-Korea is een derde ondergrondse kernproef aan het voorbereiden. Dat melden media in Zuid-Korea. De vorige twee atoomproeven van 2006 en 2009 waren in hetzelfde gebied. Verder zijn er berichten dat de lange afstandsraket... die komende week wordt gelanceerd op het lanceerplatform in positie is gebracht. En de oud-voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren, Sywert van Lienden, gaat een club van 500 jongeren oprichten die invloed moest gaan uitoefenen op het beleid van politieke partijen. Volgens het plan van Van Lienden worden de 500 jongeren lid van zowel de VVD als het CDA en de PvdA. De de toespraak van de paus was korter dan vorig jaar. Benedictus maakt een vermoeide indruk. Hij wordt volgende week 85 jaar. En het Vaticaan heeft laten weten dat de paus minder vaak naar het buitenland zal reizen. Voor tienduizenden mensen sprak hij zijn traditionele zegen Urbi et Orbi uit. En hij riep het regime in Syrië op om te stoppen met het geweld. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. De bewolking begint toe te nemen en op de Noordzee zien we ook al wat, wat regen vallen. En die neerslag komt met de westelijke stroming onze kant op. betekent dat het vannacht op veel plaatsen toch wel wat gaat regenen. Het laatst in het zuidoosten van het land. En doordat we veel bewolking hebben is het niet meer zo koud als dat het de afgelopen nacht was. 4 graden in Groningen, 7 in Limburg. Morgen wordt het uiteindelijk 10 tot 12 graden. Daar moeten we wel een poos op wachten, denk ik. Het zal aan het eind van de middag of begin van de avond pas bereikt worden. Veel bewolking, overdag van tijd tot tijd wat regen. Meeste neerslag laat Later op de dag in het westen en noordwesten. En ook dinsdag is het nog grijs en van tijd tot tijd nat. Later op de dag voorzichtig een opklaring. En de dagen daarna zien we vaker opklaringen. Blijft het helaas niet droog en is het een graad of 13. ANUB Verkeersinformatie. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... staat file tussen Nijkerk en Strandhorst, 4 kilometer. Er is daar een auto over de kop geslagen. De rechte rijstrook is dicht...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 Vier minuten over alle vijf u bent weer terug bij Langste Lijn... waar we eens even verder gaan praten met Bart Voskan. Bart, uh, we hebben met deze bonen, we hoorden net ook al zijn ploegleider... hij neemt natuurlijk plaats, had hij al genomen... maar in een, in een rij van de hele grote mensen die dit soort koersen kunnen, kunnen rijden... komen dan allerlei prachtige Vlaamse namen uit het verleden. Je ziet in het huidige wielrennen bijna niemand meer uh, die dit kan... en dan ook nog een ronde goed kan rijden. Dat is op een gegeven moment eigenlijk uit elkaar gaan lopen, het wielrennen. Ja, de tendens was de laatste tijd eigenlijk een beetje wat iedereen riep en hoorde... van dat het een beetje alles op hetzelfde niveau zat. Maar ik zie er nou toch wel weer een tombone zo ver bovenuit steken. Dat is gewoon fantastisch. Die, uh, in dit soort koersen is hij gewoon onklopbaar. Kijk, volgende week gaan we weer een andere kant op. Alhoewel ik wel begrepen heb dat hij ook de Amstel graag wil rijden. Maar daar zie ik hem toch dit niet doen. Dat zou, uh, dat zou, helemaal, dat zou niet kunnen. Dat zou niet kunnen, maar we hebben al meer gezegd wat niet zou kunnen. Maar goed, dat, dat, dat zien we volgende week. Uh, kunnen we wel zeggen uh, dat we Cancelara gemist hebben vandaag... Uiteindelijk om, om, om de weerstand te bieden aan Bonen? Ja, dat was de enige die, uh, die op dat niveau mee had kunnen acteren. En dan hadden we natuurlijk een wel een spannende finale gehad. Je weet nooit, nooit hoe de koers dan loopt... maar dat is is van het niveau Bonen... en dan is Bonen wat rapper als Cancelara... Dus dan hadden we nog wel een leuk sprintje op de baan kunnen verwachten. Als je eh, zo'n koers van tevoren ingaat met zo'n ploeg... Eh, veel koersen kan je met ploegen, tactiek en allerlei dingen doen. Natuurlijk spreek je tactiek af voor deze koers. Maar is er tactiek voor dit soort koersen... waarbij op allerlei onverwachte momenten... breuken in een peloton, valpartijen... Hoe, hoe, hoe, hoe, wat voor beroep doe je op renners op zo'n moment? Kijk, je, moet het, uh, je hebt natuurlijk verschillende ploegen aan de start... die allemaal hun eigen doelstellingen hebben. Maar als ik dan uh, van Omega, Pharma, Quickstep uitga... die hebben natuurlijk echt een absolute kopman. Die zal volledig beschermd worden. Die heeft altijd een paar mannen bij hem in de buurt. Zodat als die lek heeft, dat hij dat gelijk een wiel kan krijgen. Uh, dat hij gelijk teruggebracht kan worden. En die moet zo lang mogelijk rustig worden gehouden. Alleen ja, dan inderdaad zie je hem op 60 kilometer al gaan. Toen dacht ik even van... nou is het niet te vroeg, maar het is gewoon een kwestie van rustig blijven... Uh, goed blijven eten en drinken, uh, blijven beschermen. Als er een vluchtgroep gaat, ja, een paar uh, luitenanten mee... om zo de koers te controleren. Maar dan zou je toch denken, hij komt met Terpstra vooruit te zitten. Dat is een, een, relatief mooi, hij heeft een helperwijzer, hij heeft iemand die nog veel kan. En eigenlijk zegt Terpstra net in dat interview... ja, we hebben niet eens een woord kunnen wisselen... en, en, en zijn benen uh, spraken meer dan al het andere. Er was ook geen spoor van twijfel, zei hij. Dan moet je, je toch wel bovenmatig goed voelen. Ja, dit was natuurlijk niet, uh, niet zo besproken vooraf van. Uh, nou, Tom die gaat op 60 kilometer van, voor, het, voor het eind. Uh, de situatie deze voordat dat Tom doortrok. En blijkbaar was hij toen al zo goed dat hij, uh, dat hij weg, weg, weg zou blijven. En Terpstra dacht, zoals hij in het interview zei: ik ja. ga met hem mee, ik breng hem een end weg. We gaan het samen doen. Alleen ja, die rij zoveel harder dat Terpstra niet eens kon volgen. Er stond geen maat op. Um, wij sluiten deze dag maar af met een fenomenale bonen... en een goed gevoel voor het Nederlands wielrennen. Mogen we hem zo samenvatten? Ja, mijn hart is vandaag wel wat sneller gaan kloppen. Voor de Nederlanders, want mocht u het gemist hebben op de vijfde plaats... dus uiteindelijk Nicky Terpstra op de zesde plaats Lars Boom. Zij konden lang voorin meedoen, maar er stond uiteindelijk geen maat op Tom Bonen.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 ja, we dachten een beetje rustige sportmiddag, maar we komen toch maar niet aan die platen toe. Denzel Days komen we ook helemaal niet toe, want we gaan naar Ronald van der Geer. Want Ronald die staat natuurlijk in de Rotterdamse Kuip, waar later op de dag de bekerfinale gespeeld gaat worden. Ronald, en jij hebt vast al mensen bij de lijn die daar heel veel van weten. Net uitgekomen, waar hij als speler vaak uit is gekomen, ook heel succesvol in de beker. Peter Bos, de trainer van Herakles, hoe is het? wij is prima. Met, met het gevoel. Ja, dit zijn natuurlijk de leuke wedstrijden om te mogen spelen of in mijn geval te coachen. Want, uh, ja, een deel van het publiek is er pas, hè, maar dit wordt, een, dit wordt een absoluut gekke huis wat betreft jullie club. Ja, nou, als, als kijk bij ons stadion kunnen er 8500 in en na verwachting zijn het de kleine 20.000 die er vandaag zijn. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder en geweldig. Een beetje aangeven hoe je deze week bent meegezogen in alles. Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Je probeert normaal trainingsprogramma af te werken. Maar voor en na trainingen dan, dan is het drukker qua media dan dat het normaal is. Ook de toeschouwers zijn wat meer bij training aanwezig geweest. En dat betekent dat er een bijzondere wedstrijd aan zat te komen. Hoe doe je dat met de jongens? Neem je de spanning weg? Hoe doe je dat? Nou, je probeert zo ontspannen mogelijk naar die wedstrijd toe te leven. Maar het, ik begrijp heel goed dat de jongens gespannener zijn dan dat ze dat normaal zijn. En ik heb ook naar de jongens aangegeven dat het heel logisch en heel begrijpelijk is... He, omdat het ook een hele bijzondere wedstrijd is. Het gaat er nu alleen om dat ze die, die spanning zeg maar, die ze voelen, dat ze die om weten te zetten in, in, in iets, iets, iets geweldigs. Waardoor ze misschien wel boven zichzelf uitstijgen. En het moet niet verlammend gaan werken. Want het is toch vaak zo dat je eigenlijk pas geniet als je een keer de band terugkijkt. Hè? Daar heb je, denk ik, tijdens zo'n wedstrijd zelf geen tijd voor. Het wordt uiteindelijk achteraf genieten als je die wedstrijd ook wint. En uh, winnen is met onze sport heel nauw verweven. Maar uh, daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Het begint als underdog hè, in deze wedstrijd. Is dat een, een prettige positie waar je jezelf al wel goed in voelt nu? Nou, dat weet ik niet hoor. Het maakt mij niet zo heel veel uit hoor. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je, dat je de favoriet bent. Dat betekent dat je over het algemeen een wat beter elftal hebt. Maar het is aan ons om, eh, om te laten zien dat de underdog niet altijd hoeft te verliezen. Uh, ga je nog iets speciaals doen met je opstelling? Of zeg je nou, we hebben iedereen aan boord en iedereen kent mijn ploeg wel van dit seizoen? Ja, ik denk dat iedereen mijn ploeg ondertussen wel kent. Met, Ed, met uh, Eddie Pasveer, wou ik zeggen, met Pasveer in de goal. Hè? Is, is, is dat nog iets lastigs geweest voor je? Omdat Telgenkamp het zo goed heeft gedaan in die halve finale. Nou, Dennis heeft het geweldig gedaan. En mede dankzij hem staan we hier. Maar dat is geen discussie geweest. Wat ga je nu doen? nog? Want het is nog even. Hè? Het is nog uh, iets meer dan een uur. Even naar de opstelling van PSV kijken. En, uh, en proberen die spelers op de juiste manier naar, uh, aan het begin van die wedstrijd te krijgen. Is het Met jouw spanning? Ja, dus, dat is goed. Ook gespannen hoor, maar prima. Niet ervan toch? Nee, zeker niet. <laughs> Dat was Peter Bos. We gaan straks nog even praten met Philip Cocu, die ook hier zo zal arriveren. Sissers sisters, sisters. kent u nog wel natuurlijk, hè? I don't feel like dancing. Het was een mooie dag, eh, konden we al zeggen, door de plaatsen van Terpstra en Boom, de plaatsen 5 en zes in Parijs-Roubert, maar de eerlijkheid gebied te zeggen... dat er geen maat stond op de man die vandaag op een fenomenale wijze deze koers won. Tom Bonen, voor de vierde maal in zijn carrière op meer dan 50 kilometer van de streep... zat hij al alleen en hij ging alleen door. En tot verwondering misschien wel van velen, Wonnie, hij. gewoon op zijn manier. Hij praat erover na afloop een ongetwijfeld eh, blij en trotse Tom Bonen... met onze collega's van Sportsa. Tom bolle. het is gebeurd. Hè? Je hebt Roger de Vlaming geëvenaard met een onwaarschijnlijke solo. Wat dacht je toen je begon? Goh, ik, uh, ik wist dat ik goed was. Dit is morgen. Allee, ik had een goede week achter de rug. Dat is wel redelijk druk geweest nou, met die overwinning in Vlaanderen. Maar al bij al was, de, was, was de voorbereiding perfect. Maar dan nog, op een bepaald moment, uh, de koers uh, kwam, kwam maar niet echt los vooraan. En... Uh, ja, er kwam, kwam een strook die ik, die ik goed ken, die strook daar, ik weet de nummer zelfs niet en ik trok even door en ik had de indruk dat Pozzato een beetje aan blok zat. Maar toen we daar met vier, vijf man waren, dacht ik, oh, dat is perfect, we rijden, we rijden zo door. Maar het was onmiddellijk eigenlijk een probleem om, om de samenwerking een beetje goed te krijgen. En toen Niki kwam aansluiten, was er even een, een, een, een, een, een twijfel tussen die Italianen. En nou, we, we kregen tien of, tien of twintig meter, dat was echt niet veel. Ik heb hem er echt gekomen, we proberen door te gaan. Met twee en dan is het veel mogelijk twee te kunnen blijven doorrijden. Maar dan, dan losten hem. Op een stuk dat wij nog serieus moesten doorrijden, want ja, we moesten zoveel mogelijk seconden pakken, direct in het begin. En toen kwam ik daar alleen te zitten en ik uh, dacht van ja, ik zit hier nu toch. Ik kan het best eens proberen, maar ik heb het echt kilometer per kilometer aangevat en uh, blijven vechten tegen mezelf. En niet dat ik, uh, dat ik aan, aan de overwinning dacht, gewoon proberen zo, zo hard mogelijk uh, over die cassette te rijden. En, uh, ja, ik viel niet stil. Ik dacht, er komt misschien nog iemand terug? Nee, ik, ik, ik wist als er iemand terugkwam dat het heel moeilijk ging zijn, want ik was echt wel alles ontgeven, maar ik heb, mijn eigen heel, goed, ik heb heel goed gedoseerd en uh, dat, zijn, dat zijn dingen dat ik goed kan. Is gewoon echt uh, op ralantie heel snel rijden en nooit niet echt, uh, niet echt uh, die grote versnellingen plaatsen, maar echt veel, uh, veel wat duwen. Hè. Heb jij ooit zo lang alleen gereden in een koers? Met een de nieuwelingen ofzo? <laughs> ah, kijk, ik heb dat niet nodig. Dat er wordt van mij dikwijls gevraagd, ook, uh, gelijk zondag ook. Ze zeggen dan van ja, Pozato uh, was beter. Ofzo. Maar ik moet dat normaal niet doen. Ik denk, normaal blijf ik er gewoon aanhangen en probeer ik te winnen in de sprint. En dat is een heel machtig wapen dat je te sprinten. Maar vandaag denk ik dat het heel moeilijk was geweest. Als we samen waren gebleven met die mannen om... Uh, ja, dat je met twee, drie mannen uh, dat er twee weggereden was het altijd op ons kap geweest en het had niet simpel geweest en ja, ik weet niet het kwam allemaal wat. ik kwam in één keer vooraan en het was tijd, het was tijd om mijn nummerke te doen in de auto werd onmiddellijk gezegd doorgaan wat waren de moeilijkste momenten? mijn auto heeft niks gezegd ik denk dat iedereen dat die serieus, serieus gevloekt hebben in het begin maar wat doet hij nu? ik zelf ook. ik dacht eerst dat Hato op Carrefour de of ofzo wel ging komen en ik had een beetje bang dat ik met een frisse, een frisse bij mij ging komen maar uh, ik denk dat iedereen gewoon kapot zat uitje oudje natuurlijk van de voortops. I'll be there. We gaan ons heel langzaam, 70 minuten hebben we nog te gaan opmaken... voor de bekerfinale tussen PSV en Heracles. U hoorde eerder al, P of Heracles-trainer Peter Bos natuurlijk... en uh, hebben Edwin Cornelis ook rondlopen. Onze vliegende kiep, zeg maar, die loopt daar in en om de kuip... en gaat allerlei mensen hopelijk ontmoeten. Um, Edwin, uh, waar ben je? Ja, ik sta in de catacombe, daar waar de spelers tunnel begint. En daar komt dan ook aanlopen de voorzitter van Heracles, Jan Smit. Bijzondere dag natuurlijk voor de club. U uh, maakt die selectie altijd van dichtbij mee, hè? Hoe is de sfeer op dit moment? Nee, met de jongens geiten in het hotel in, in, in papendrecht. Ja, het is, het is toch weer weer... Je ziet de spanning toenemen, je ziet die kopjes steeds witter worden. Maar het komt allemaal goed vanmiddag. Ja, u heeft er al alle vertrouwen in. Uiteraard, dat moet ook, hè? Ja, nee, absoluut. Ja... Um, ja u bent de voorzitter die er bekend om staat altijd heel dicht bij die selectie te staan. Wat is uw rol op zo'n dag als deze? Nou, proberen het zelfvertrouwen wat ik erin heb een klein beetje op de jongens over te brengen. Al is het maar 0,1 procent, dan kan het toch belangrijk zijn. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? U zit daar dan te lunchen? Neemt u dan eventjes het woord? Nee hoor. Nee, gewoon individueel even langs de spelers gaan. Van de nog een kopje koffie drinken met die en met die. Nee, we gaan niet meer de spelers toespreken. Dat kan de trainer meer dan ik. Nee, precies. Want uh, wat zijn dan de dingen die u ze heel concreet meegeeft? Nou, ik probeer het zelfvertrouwen wat ik zelf heb op de jongens over te brengen. Hebben ze het toch zelf ook of niet? Dat hebben ze zelf wel, maar ik geef een, een 0,1% extra toegevoegde waarde. Kijk, dat kan net het verschil maken natuurlijk. Hè? Um, belangrijk dus voor de spelersgroep, maar ook heel belangrijk voor de club. Hè? Want zo vaak komt dat niet voor. Je raakt les in een bekerfinale, eerste keer zelfs. Dus uh, ja, kunt u aangeven wat doet dit met Almelo, dit succes? Ik ben net op de supporterstrein geweest van ons, waar 15.000, 20 20.000 uh, Almeloers zijn. Ik wist niet dat dat mogelijk was in Almelo. Dit is werkelijk uniek wat daar gebeurt. En dat is absoluut voor het hele bestuur en alle mensen die er bij Raken betrokken zijn. Dit is, ja, hier hebben we 109 jaar op moeten wachten. Maar daar komt er ook wel een ontlading, kan ik je verklappen. Is dat emotioneel voor de voorzitter? Ja, zeer emotioneel, ja. Maar niet alleen voor de voorzitter, maar ook voor de supporter Smit. Uh, stel nu, laten we even van een mooie scenario uitgaan: dat Herakles hier die beker gaat pakken. Nou, dat zou natuurlijk helemaal. Uh, dan is het einde echt zoeken. hè? Ja, dan uh, gaan we morgen in Almelo een feest bouwen. wat nog nooit in Nederland uh, is gebeurd. Uh, dat is natuurlijk een beetje de gouden verzoeken... Maar heeft u de draaiboek al helemaal klaar liggen? Ik weet het niet, ik bemoei me daar niet mee. Dat is iets voor de stad. Dat is iets voor de stad en dat is iets voor onze staf die ermee bezig is. Wij gaan eerst zien dat we hier vanmiddag een goed resultaat kunnen boeken. Nou, we gaan langzaam maar zeker richting die aftrap. Gaat u dan nog die, die, die, die uh, kleedkamer in? Ik ga straks nog even met die jongens praten in de kleedkamer. En hoe gaat u die wedstrijd dan beleven? Gespannen denk ik, maar ik probeer toch een klein beetje te genieten. Maar dan, ja, ik denk dat de hartslag wel weer naar 130, 140 zal gaan. Ik wens u veel plezier. Dank u wel. Jan Smit Wiens, hartslag tussen de 130 of 140. Moet die van uh, Nico Verhoeven die zal hopelijk alweer wat gezakt zijn. Maar die, is ook, die zal ook hoog geweest zijn vanmiddag. Steven Dalenboud, want jij staat bij Nico Verhoeven. Hè? Ja, Nico, de vraag vanuit de studio is hoe hoog de hartslag bij jou <laughs> geweest is vandaag. Nou, niet uh, zeker geen 180 of zo. <laughs> ik denk niet dat ik zo hoog naar kan komen. Maar je was vrij, uh, vrij relaxed eigenlijk. Want... Het is natuurlijk heel spannend uh, in de finale. Van, uh, ja, je zit natuurlijk uh, in, in eerste instantie uh, had je nog het idee dat met Bonen wist je ook niet uh, hoe goed hij werkelijk was. Ja, dat hij echt goed was, dat wisten we wel. Maar je had uh, één minuut en dan zit je toch een beetje op een breekpunt. Gaat hij verder uitlopen of gaat hij terug, uh, terugvallen? Ja, en op het lastigste traject waar uh, bomen en ook die anderen nog aanzetten op de Carrefour de Larbre, ja, ...liep hij eigenlijk weg naar één minuut dertig. Ja, dan weet je dat de koers gelopen is en dat je eigenlijk voor de tweede plek rijdt. Dat zegt heel veel over Bonen. Nou, hij zegt eigenlijk alles over Bonen. Hij gaat aan op dik 60 kilometer. Terpstra zit bij hem en volgens mij was Terpstra ook best goed. Maar uh, ja, die liet hij eigenlijk al heel snel ter plaatse. Dus ja, dan denk je, ja, misschien is het wel een zelfmoordactie. Je weet het niet. Uh, het verleden is wel vaker gebeurd dat, uh, dat renners zich overschatten. Maar dat was bij Bonen de, deze keer zeker het geval niet. Als je naar je eigen mannen kijkt, uh, vanavond zie ik je met een, met een glas wijn nog even terug te kijken op deze dag. Of met een uh, goede kop thee, dat kan natuurlijk ook. Uh, wat voor gevoel overheerst er dan? Nou, ik denk dat we collectief hebben gewoon uh, goed gepresteerd. Dus we zitten in de, in de ontsnapping met, met Wijnands en met Boom. Dus we hebben twee top 10 renners. We hebben alleen uh, met Boom hadden we ja, heel veel kans op een tweede plek. Dus uh, dat was ook... Uh, de gedachte van ons van, ja, dat hij de rapste zou zijn van die drie. Dus dan, uh, dan, dan reken je er eigenlijk op. En dan uh, ja, valt het wel tegen als je dan... Uh, ja, er komen nog twee jongens terug dat we elkaar ja, op dat moment eigenlijk niet meer op gerekend hadden. ja rijdt lek. Ja, dat was daarvoor natuurlijk. Dan hadden we pech. Maar ja, op dat moment uh, valt alles wel in een goede plooi. En dan uh, rijden we voor de tweede plek. En dan word je uiteindelijk zesde. Ja, dan valt het uh, voor Lars tegen en dan valt het voor tegen. Maar ik denk dat we gewoon met het goede gevoel uh, toch huiswaarts moeten keren. Dat, dat Lars uh, dit, op dit niveau uh, gewoon voor de overwinning kan rijden. En uh, dit moet hem alleen maar meer motivatie geven om de komende jaren uh, er nog meer voor te doen. Om uh, in deze koers zeker voor de overwinning te knokken. Want hij rijdt lek, hij komt terug, springt de weg met die mannen. Het zag er allemaal berensterk uit. Ja, hij was ook goed en hij voelde zich verder ook goed in de finale. Dat gaf hij ook aan. Alleen ja, je moet wel, uh, als je de, de, de piste oprijdt en je moet sprinten, dan is dat gewoon een heel speciale sprint. Het is een sprint naar 257 kilometer op Kasseien. Dus dat geeft ook een apart gevoel. Nou, en dat gevoel zal, die sprint zal belast niet het beste gevoel gegeven hebben. En, uh, maar je ja. bedoelt, je bent dan nog tien keer zo erg als kapot? Ja, je bent gewoon kapot. Maar je hebt dan een idee van, ja, ik sprint, die andere mannen doen dadelijk af. Ik ga sprinten. En dan blijkt dat je in één keer eigenlijk niet meer kan sprinten. Dan moet er voor Lasboom ook zeggen dat hij in de voorbereiding nogal ziek, zwak en misselijk is geweest. Um, hoeveel beter had hij kunnen zijn als hij een, uh, een goede voorbereiding had gehad wat dat betreft? Nou ja, kijk, hij heeft uh, wel een goede voorbereiding gehad qua wedstrijden en ook qua wedstrijd kilometers. Alleen de volgende stap die hij nog moet zetten om een uh, net beter te worden, dat is gewoon niet ziek worden in de aanloop naar, uh, naar zo'n wedstrijd. Kijk, hij is verre van fit geweest en hij is eigenlijk de laatste week na Vlaanderen was hij eigenlijk oké. Okay. Maar ja, dan heb je wel twee weken een beetje gesukkeld. En dat heeft hem ongetwijfeld wat prachtig gespeeld. Dus net die paar procentjes dat hij beter had moeten zijn. Ja, die waren er nu niet, maar hij was gewoon goed. Dus uh, anders doe je niet mee voor het podium. Nou hebben we gezien wat voor niveau Tom Bonen vandaag had. Uh, we weten dat Cancelara bijvoorbeeld nog niet eens bij was. Ik kijk even alvast naar bijvoorbeeld volgende jaren. Hè. Kan, kan uh, Lars Boom deze race ooit winnen? Nou, ik denk zeker niet dat uh, Bonen vandaag beter was dan Cancellara. Of dat Cancellara nog beter had kunnen zijn dan Bonen. Ik denk als kanselier hier had gereden, had die twee elkaar, waren die twee elkaar zeker waard geweest. En kan Boom daar ooit bij komen bij dat niveau? Nou, ik vond dat Boom er nu niet heel ver achter zat. en uh, Wat ik net zei, hij is dan wat ziekig geweest uh, drie weken geleden. En heeft hij toch een beetje, uh, ja, niets minder een goede voorbereiding gehad. Dus als hij dat niet zou hebben, dan denk ik dat hij in de toekomst zeker wel dat niveau aan moet kunnen. Dank je wel. Nico Verhoeven was dat vandaag. Vanuit Roubaix, dus Parijs-Roubaix gewonnen door Tom Bonen. Het hockey Amsterdam versloeg Bloemendaal en gaat naar de halve finale van de Euro Hockey League. Dat is allemaal geweest. Pioniers Kinheim loopt nog. Hoort u van ons de ontknoping van in het volgende uur na vijven. En dan gaan we ook een opmaat maken voor de bekerfinale uh, om zes uur in Rotterdam tussen PSV en Heracles. En we houden u ook nog op de hoogte van de tussenstand van een wedstrijdje uit de Engels, de Premier League. Daar gaan ze ook zo beginnen. Arsenal tegen Manchester City. Die laatste die moeten winnen omdat United eerder op de dag al won. Dat allemaal in het volgende uur van Langs de Lijn. Wat tot 8 uur vanavond op deze zender te volgen is vanwege de bekerfinale. En dan is Langs de Lijn op 1. Hooggeëerd publiek. Ik was met haar alleen. We keken naar elkaar. We spraken van de liefde.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 voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Boek ook je KLM-tickets op Vliegdenco.nl. Dit is Radio 1.